Met het NOS in Passau in het zuiden van Duitsland is een man met zijn auto ingereden op een groep mensen op straat. Een aantal mensen raakten gewond onder wie de vrouw van de bestuurder en hun dochter van vijf. De man van 48 is aangehouden. Volgens Duitse media houdt de politie van Passau rekening met opzet. Er zou een conflict zijn over de voogdij over het kind. In Utrecht kwam in de loop van de middag een eind aan de Pride. Vijftig boten van allerlei organisaties voeren door de grachten om de aandacht te vestigen op de LABTI-gemeenschap en te pleiten voor gelijke rechten. Ook burgemeester Dijksma deed mee. Langs de Utrechtse katen stond veel publiek, maar wel wat minder dan bij vorige Prides door het regenachtige weer. Immigratiedienst IND heeft de internationale erkenning van Avans Plus Hogeschool ingetrokken. Buitenlandse studenten krijgen nu geen verblijfsvergunning meer om daar een opleiding te volgen. De IND heeft bezwaren tegen een mislukt werk-leertraject van Avans met Indonesische studenten. Voor de rellen in Amsterdam-Nieuw-West in november is een man van 18 veroordeeld tot 100 uur werkstraf. De rechtbank achter bewezen dat hij niet iemand mishandelde tijdens de rellen op plein 4045. Toen een voorbijganger iets zei over het optillen van een dranghek, werd hij door 15 jongeren geschopt. De man die is veroordeeld was één van hen en moet het slachtoffer ook 4000 euro schadevergoeding betalen. De rellen op het plein waren een paar dagen na het geweld in de nacht na de voetbalwedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv. Coco Golf heeft voor het eerst in haar tennisloopbaan Roland Garros gewonnen. De Amerikaanse was in de finale van het Grand Slam toernooi in drie sets te sterk voor de Belorussische Arina Sabalenka. En het weer vanavond op meer plaatsen droog. In de loop van de nacht weer regen. Morgen eerst stevige buien met kans op onweer. Later wat vaker zon. En het wordt morgen ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Yeah Got a deal you won't life delightful, right. truly delightful Lightful. Making it, doing it, especially at a show. show Feeling kinda high like a Hendrix phase. haze Music yeah. makes motion moves like a maze Made All inside of me, heart is special yeah. No other rhythm, where well, I wanna be Come on, flowin', right. growin' with electric eyes uh -huh. You dip to the die, baby, you'll realize yeah. Baby, you'll see the funk hot of me Baby, you'll see that rhythm is a key Get, get witty, witty, can't think, quit it, quit it Stomp on the street when I hear funk blue, blue, Pop, pop, pop, pop, pop, follow her to you, baby, just sing about the groove Sing it! The groove is in the heart Duh.